4 vanaf nummer 3 de Blues Brothers door diverse artiesten, de original soundtrack. 3 vanaf nummer 4 Synthesizer, Greatest Hits door diverse. En op nummer 2 stationair Anything For You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En de best verkochte CD van Nederland van dit moment is nog steeds Madonna met Like A Prayer. Op nummer 6 dus in de CD Top 100 van deze week staat die van de Bengals Everything heet die. En daarvan hoor je Something To Believe In. Dit was nummer 6 uit de CD Top 100 van deze week, Everything van de Bengals. Je begrijpt het, we gaan eerst weer eens even kijken naar de nieuwe CD Singles. En je krijgt zo dadelijk weer het complete overzicht van wat er op CD Single uitgekomen is deze week. Het aardige is dat uh, maatschappij EMI bezig is om zo successievelijk alle Beatles singles op CD Single uit te brengen. Uh, wat moet je je daarvan voorstellen? Je krijgt een 3-inch CD-single, zo'n kleintje, en er staat alleen maar uh, de vroegere A- en de B-kant van de single van de Beatles op. Hier is er eentje, heet The Hard Day's Night, uiteraard van de Beatles, en hier is de vroegere A-kant. MUZIEK you <laughs> Het was een cd-single van de Beatles uh, Hard Day's Night en je hoorde dat hij prachtig in mono was. De nieuwe cd-singles van deze week. Hier zijn ze keurig voor je op een rij gezet door Jan van Ditmas. Don't Be Scared van Barry Manilow, Like Princess Do van Dieselpark West. Do You Believe in Shame van Duran Duran, Sleep Talk van Allison Williams. Feel So Good van Van Halen, Sailing Away van Christa Burke, Lullaby van The Cure... Where Has All The Love Gone van Yes, Tainted Love van Soft Cell, Harlem 89 van Bill Withers, High Energy van Evelyn Thomas, Who Is In The House van The Beatmasters en I Won't Back Down van Tom Paddy. En dat waren ze, de nieuwe CD singles van deze week. Ik had het net over Tom Paddy, we hebben de nieuwe CD van Tom Paddy uiteraard als primeur in dit programma, want je weet het, het nieuwe spul hoor je het allereerst bij de tros. Tom Paddy die maakte samen met Jeff Lynn, bekend van het Electric Light Orchestra, deze cd's en, deze cd, en dat is in sommige nummers ook duidelijk te horen. Tom Paddy komt van origine uit Florida, waar hij zijn middelbare schooltijd doorliep en waar hij ook al in die tijd in een band speelde. Zijn doorbraak kwam in 1976 met het verschijnen van zijn album Tom Paddy en de Heartbreakers. En dit nieuwe album heet Full Moon Fever en nogmaals, zult zult erop terug horen dat hij het samen heeft gemaakt met Jeff Lynn, want die co-produceerde het album. Luister eens naar You're So Bad, gevolgd door I Won't Back Down. Voor het eerst op de radio, de nieuwe Tom Petty. 1, 2, 3, 4. My sister got lucky, married a yuffie, took him for all he was worth. Now she's a swinger. Dating a singer, I can't decide which is worse. But not me, baby. I've got you to save me. Oh, you're so bad. Best thing I ever. sister's ex-husband can't get no loving. Walks around all faced and hurt. Now he's got nothing head in the oven. I can't decide which is worse. But not. was hem voor het eerst op de radio, de nieuwe Tom Paddy en hij heet Full Moon Fever. De volgende is ook hartstikke nieuw, hij is bijna nog warm zou je kunnen zeggen en hij komt tot ons via de import. Ik heb het over het nieuwe album van Judy Tzuek, meteen op compact disc uiteraard en het album heet Turning Stones. Ik denk dat je hier weer even voor moet gaan zitten, want het is denk ik zeer de moeite waard. Luister eerst eens naar Dominique, gevolgd door One to Win, de nieuwe Judy Tzuek. Die ook voor het eerst hier in HiFi Stereo bij de CD-show. Dit was de nieuwe van Judy zoeken hij heet Turning Stones en hij is uit via de import. De hoogste tijd voor een compact disc video, maar ik vertel je er eerst even bij dat er deze week vier nieuwe compact disc video's zijn uitgekomen. Tears for Fears en Shout, dat is een 5 inch, een kleintje dus. Def Leppard en Animal, ook een 5 inch. En so I will wait for you, denk ik, van Freddie MacGregor. Dus ook een 5 inch en een grote, een 30 centimeter, oftewel 12 inch van Magnum. En die heet On the Wings of Heaven. De CDV die wij voor je hebben, is er een van de Dire Straits. Hij is ook 5 inch groot, dus hij heeft het CD-formaat. En hij heet Walk of Life. Het audiogedeelte, drie tracks staan erop. Totale speelduur, 16 minuten en 26 seconden. En het videogedeelte, dat is uiteraard die ene clip die erop staat... Dat is uiteraard Walk of Life en die duurt 3 minuten en 50 seconden. Wat er op die compact disc video ook staat is de LP uitvoering van Why Worry en die ga je nu horen. What? But... luisteren naar de compact disc video van de Dire Straits. Hij heet naar het album van Crosby, Stills Nash uit 1977. En het album heet CSN, oftewel gewoon Crosby, Stills Nash. Luister eens naar, ja, dat is een hit geweest in die tijd. Een van de beroemdste stukken van het album Just the Song Before I Go, gevolgd door het Vrije Cathedral. CSN uit 1977. Crosby, Stills Nash uit de import. Sound, it's easy. Yeah. Hey. It was mine And my head didn't know just who I was And I spinning back in time And I am mine Van 12 jaar geleden. Crosby, Stills en Nash van de import-CD moet ik erbij zeggen: CSN. De volgende komt ook uit de import van Xymox. maar ik krijgt eerst het overzicht van de deze week verschenen import-CD's. Bij de importplatenzaken kun je terecht voor de volgende titels: On Solid Ground van Larry Carlton, Terra Incognita van N. Clark, Free van Concrete Blunt, Born This Way van de Cookie Crew, Twice Shy van Great White, Early Years van Gregory Isaacs, Get the Neck van de Neck, My Father's Face van Leo Kottke All For One, The Motels, The Singles Collection, 6573 van Roy Orbison Odyssey van Terry Rubdaal, straks doen we wat van Terry Rubdaal van een andere compact disc van hem Different Story van Peter Schilling Crosby, Stils Nash en CSN, die hoorde je net Perfect Angel van Minnie Ripperton. Selected van Sadao Watanabe Twist of Shadows van Xymox, daar heb je hem al. Turning Stones van Judy Zook en de Greatest Hits van Fleetwood Mac. En dat zijn de hits van Fleetwood Mac uit de CBS-tijd. En die draaien we straks in het tweede uur van de cd-show. En dat waren ze, de import-cd's van deze week. En morgen staan ze weer op pagina 355 van Trosteletext. Xymox, daar hadden we het over. het nieuwe album heet Twist of Shadows, uit de import dus. Luister eens naar In The City, gevolgd door Tonight. De import Xymox. Vroeger heette de band The Clan of Xymox. En de compact disc uit de import heet dus Twist of Shadows. Er zitten trouwens twee Nederlanders achter Xymox... die jaren geleden naar Engeland zijn geëmigreerd, zeg maar. En daarom klinkt het ook zo verrassend Brits. De laatste compact disc in het eerste uur van de CD-show... is die van Terje Rubdaal. Niet die in het releaseoverzicht zat. Toen straks even kijken waar die staat. Die heette Odyssey... Maar eentje die al een paar weken geleden uitgekomen is en we hebben daar toen eh, van een promo CD single alvast iets van laten horen. Deze CD heet de Singles Collection. Hij is uh, uit dus in Nederland. Luister eens naar Mystery Man tot de ster van 10 uur. Ik heb geen zin om naar mijn bed te gaan. Maar gelukkig is er altijd de Partyline. Hé, hey, even een sigaretje en bellen maar. 06-320-330-10. Hallo? Ik ja, toen heeft hij me ook nog naar huis gebracht. Maar waar ken je hem van dan? Van de Partyline. Oh, dat wil ik ook wel een keer. Oh? Ja, als ik geen zin heb om te slapen, bel ik altijd de Partyline. 06-320-330-10. Moet je ook doen. 06-320-330-10. Partyline. Telefoneren met z'n tienen tegelijk. 50 cent per minuut. Het is tien uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Premier Lubbers en minister Ruding van Financiën zijn vanavond op het Katshuis in Den Haag... begonnen aan een poging om een compromis te bereiken over de omvang van de bezuinigingen in 1990. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst hoopt de premier het kabinet morgen tijdens de wekelijkse ministerraad op één lijn te krijgen. Maar daarvoor moet hij eerst een verschil van mening met minister Ruding tot een oplossing zien te brengen... Die eist bezuinigingen voor een bedrag van 3,5 miljard gulden. Premier Lubbers denkt uit te kunnen komen met een bezuinigingsbedrag van rond 1 miljard. President Barco van Colombia heeft de vorming aangekondigd van een nieuw politiekorps... dat de ultra-rechtse doodsescaders in het land moet gaan bestrijden. Het elitekorps zal uit duizend man bestaan... De doodseidskaders in Colombia, die vaak worden gefinancierd door cocaïnehandelaren, worden verantwoordelijk gesteld voor zeker 1500 moorden in de afgelopen vijf jaar. Meestal zijn het mensen met linkse sympathieën die om het leven worden gebracht. Het Franse vliegtuigconcern Dassault gaat een fabriek met 1400 werknemers sluiten. Ruim de helft krijgt een baan elders in het concern. Voor de overigen zal worden geprobeerd werk te vinden bij andere bedrijven. Het is de zesde fabrieksluiting bij Dassault van dit jaar. De vorige saneringen betekenden al een verlies van 1200 banen. Volgens het concern zijn de sluitingen bedoeld om de bedrijfskosten te verminderen, de productiviteit te vergroten en de productie te concentreren. De weersverwachting van het KNMI geldigt tot morgen middernacht. Wisselend bewolkten en een. Op nummer 95 kwam die voor de tweede keer nieuw binnen in de CD Top 100. Ik heb het over Cliff Richard en The Shadows, een definitive guitar album. En daarvan hoor je Wonderful Land. op de dubbele cd van Cliff Richard en The de Shadows, definitive guitar album, deze week nieuw op nummer 95 voor de tweede keer in de CD Top 100. We gaan weer naar de cd-singles en dat is een heel speciaal exemplaar, want die komt niet in de handel. Ik heb het over de promotie cd-single van The Cure. En er staan vier stukken muziek op die je binnenkort zult terughoren op het album wat 2 mei van ze gaat verschijnen. Het album heet Disintegration. En eh, daarom heet deze CD-single ook Taken from Disintegration van The Cure. Luister eens naar Love Song, dan heb je alvast een klein voorproefje van het nieuwe Cure-album. En nogmaals, deze CD-single is en komt niet in de handel. Proefje was dat van het nieuwe album van The Cure. Op 2 mei ligt hij in de winkel. En het album heet Disintegration. We gaan zo dus dadelijk eens kijken wat er in Nederland is uitgekomen op compact disc. Maar eerst weer een primeur. Een van de velen van vanavond. Want hij gaat luisteren naar het nieuwe album van Holly Johnson. Het album heet Blast. Ik heb het al eens eerder gezegd en het leek een grap. Maar het is absoluut geen grap. Holly Johnson is degene die de geschiedenis in zal gaan als hij die het vliegtuig eerder of later nam. Daar wil ik vanaf zijn. Maar... Het had maar een haartje gescheeld of hij had in die Boeing gezeten die bij Lockerbie in Schotland naar beneden is gekomen. Het nieuwe album van Holly Johnson dus blaast en daarvan hoor je Succes, gevolgd door Feel Good. Op dit album staat ook Americanos en als je vandaag naar de radio hebt geluisterd, dan weet je dat dat vandaag de trosparadeplaat is. Holly Johnson. I Van Holly Johnson zijn nieuwe cd bij de tros. Deze week kun je bij de Nederlandse platenmaatschappijen terecht voor de volgende titels die op cd uit zijn. One van de Bee Gees, True Love Laurie van Bonnie Bianco en When Day en Dream Unite van Dream Theater. Bij Polydor Blaze of Glory van Joe Jackson, In Your Face van Kingdom Come en Dutch Pop History Volume 1 en 2 door diverse artiesten met onder andere The Swinging Soul Machine, The Golden Earring en Catapult. Bij EMI Pop Classics oftewel The Best Of, The Band, Weather Inside van Helen Watson, For Your Eyes Only van Sheena Easton, Headless Cross, Black Sabbath, The Best Of, Minnie Ripperton, The Best Of, Dom McLean en The Best Of, Tavares. En tot besluit bij BMG, Black Swan van The Trivets When in Rome van When in Rome, Mystery Road van Driving and Crying en drie titels van Steve Hackett, Highly Strung, Cured and Defector, Arno van Arno, Rock Bottom van Robert Wyatt en Reproduction van The Human League. Eens kijken of er op de achterkant nog iets staat. Nee hoor, dat waren ze, de nieuwe releases van deze week. En ook morgen vind je deze terug op pagina 355 van Stedentekst. En dan gaan we naar een cd die tot ons komt weer via de imports. Ik had hem al aangekondigd, het gaat om Fleetwood Mac. En de cd-titel is The Greatest Hits. Daar staan alle hits op van Fleetwood Mac uit de CBS-tijd. Luister eens naar Need Your Love So Bad, gevolgd door Oh Well Part 2. En ik zeg er nog even bij dat de LP, Greatest Hits van Fleetwood Mac, deze LP, al een enige tijd niet meer geperst wordt. De cd dus nu.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 Your love so bad. Zo klonk Fleetwood Mac in de tijd van Peter Green van de compactdisc The Greatest Hits uit de import. Het is bijna één minuut over half elf. Je begrijpt het. Het is tijd voor de prijsvraag. Jan, we hadden het vorige week over Jeff Wayne en War of the Worlds en wat vroegen we toen ook alweer. Ja. Welke bekende acteur speelt de, of spreekt de verbindende teksten ja. op War of the Worlds? Ja, toch een boel fouten in, in zendingen. Hè? Ja, verschrikkelijk veel. Ja, ja, Bazingwekkend. Ik, ik zag heel vaak Orson Welles. Maar dat is niet waar. Degene die op de CD de verbindende tekst spreekt is. Richard Burton. Richard Burton. Inderdaad. We geven um, vijf van die boksen weg. Hè? Ja, vijf dubbel CD's. Die gaan naar Wanda de Bode, Livingstone Laan 32 in Gouda, Jeroen Thijssen, Heuvelstraat 143 in Breda, Paul van Houten, Marnekstraat 89 RD in Haarlem, Annemiek Boer, Kerkweg 24 in Wouwbruggen, en de laatste die gaat naar Monique de Koning, Ravelstraat 33 in Sint-Oedenroden. En de CD-klok gaat deze week naar Erwin Meijers, Pollex 319 in Venendaal. Ik heb ook goed nieuws voor de winnaars van de Howard Jones CD. Die zijn ook in ons bezit en die gaan we morgen afsturen. Datzelfde doen we met deze CD's van Jeff Wayne. En er is ook nog goed nieuws voor, de, voor twee winnaars van de vorige week: de ene vroeg om Tears for Fears en Songs from the Big Chair, en de ander om Man of Colors van Icehouse. Ook die zijn binnen. Ik ben de afgelopen week even naar Londen geweest, kan ik er nog bij zeggen. En ik heb daar in de Londense platenzaken, en dat zijn echt gigantische zaken, gezocht naar de verzamelcd De Marquis. Die we weg hebben gegeven hier. Ja. Ook in de prijsvraag. Maar er is ook zelfs in Londen heel erg moeilijk aan te komen. Maar nogmaals, het zit eraan te komen. Ja, het komt echt. Jan, de vraag voor de komende week. Goed. Uh, zojuist hoorde je de nieuwe CD van Holly Johnson. En Holly Johnson die speelde. Uh, enige jaren geleden in een band die twee LP's maakte. En wat is de naam van die band? Goeie vraag, Jan. Als het goede antwoord weet uit welk bandje komt Holly Johnson, zet dat antwoord dan op een briefkaart. en Richt die aan de Tros, de CD-show, Postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hilversum. Dus de Tros, de CD-show, Postbus 6060, 1200 GZ, goede zender in Hilversum. En alsjeblieft zend uitsluitend een briefkaart in. Dan kunnen we een beetje op het oog de post scheiden tussen vragen en problemen. Die krijgen we dan meestal in brieven toegestuurd. En oplossingen van de prijsvraag per briefkaart. Jan, het was het hè? Uh, wat ze kunnen winnen is de nieuwe CD van Holly Johnson. Ja, goed dat je het zegt. Dus dat is de prijs voor de komende week. Vijf exemplaren geven we weg van de nieuwe Holly Johnson CD. En die heet Blast, zoals je hebt kunnen horen. Ja, en dan gaan we nu naar de nieuwe compact disc van Joe Jackson. Jackson die neemt bijna alles op, eh, helemaal digitaal. De vorige toevallig een, een keertje niet, maar deze weer wel. De opnamecode is DDD en hij heet Blaze of Glory, zoals eh, gezegd. Je gaat luisteren naar het titelstuk, gevolgd door Sentimental Thing. Denk de moeite waard, Joe Jackson. Nothing much except a sudden kind of look in his eye He was discovered one day You see he had a sudden kind of appeal For a sudden kind of guy he Gave him some advice on what to wear he Sent him out to make the young girls cry All the young boys who've been just dumb and restless now they could identify. So tell me who'll take the blame for the weight? one month's passed, Johnny was the biggest thing in life Johnny just conveniently died and he went up in I'll let you go. if there's a God above, then can it be that love was just without us? The... naar de nieuwe Joe Jackson CD. Hij heet Blaze of Glory. De volgende CD is ook hartstikke nieuw van een mevrouw uit Canada. En voor de rest weet ik niks van haar. Ze heet Sarah McLachlan. De CD heet Touch. En luister is naar Strange World, gevolgd door Trust. Ik denk dat dit ook heel apart is. Nogmaals de naam, ik dacht dat ik hem net verkeerd uitsprak. Sarah McLachlan heet ze. En de CD heet Touch. De CD, hij is van Sarah McLachlan. Het heeft uh, wat uh, Schots in zich, maar ze komt blijkbaar uit Canada. De laatste compactdisc is van, ja, dat hou je niet van mogelijk van Dan Hartman. En Dan Hartman is koning op het gebied van het maken van discokrakers. Uh, hij was verantwoordelijk onder andere voor We Light My Fire en Instant Replay. Maar dat hij ook iets heel anders kan doen, dat bewijst deze CD. Die heet New Green Clear Blue en hij komt uit de import. Luister tot de ster van 11 uur is naar Alpha Waves, maar niet voordat je, dat ik je heb verteld dat dit de CD-show was waaraan werd meegewerkt door Michiel Richardson en Jan van Ditmars en ik, Wim van Putten. Graag tot volgende week. Dag.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 Mama mama, mama mama, mamma, dang, dang, dang, ding, dong Malibu. Malibu. Malibu. Malibu. Just to get some Malibu. Malibu, the tropical drink. An exotica combinazzi from coconut and Jamaica rum. Pure, all's mix of On the Rocks. Comes from Paradise, tastes like heaven. Malibu. Het is 11 uur, Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Premier Lubbers en minister Ruding van Financiën... hebben vanavond op het Katshuis in Den Haag gewerkt... aan een compromis over de omvang van de bezuinigingen in 1990. Over de uitkomst van het overleg is niets bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst zei eerder vanavond... dat de premier hoopt het kabinet morgen... tijdens de wekelijkse ministerraad op één lijn te krijgen... Maar daarvoor moet hij het eerst met minister Ruding eens zien te worden. Die eiste steeds bezuinigingen voor een bedrag van 3,5 miljard gulden. Premier Lubbers denkt aan een bezuinigingsbedrag van rond 1 miljard. De actiegroep VVIO en de bonden van verpleegkundig personeel gaan hardere acties voeren. Gedacht wordt aan het beperken van de opname van patiënten en het verstoren van de operatieschema's in de ziekenhuizen. De VVIO en de bonden hebben dit bekendgemaakt na een debat in de Tweede Kamer... waarin duidelijk werd dat er geen extra geld komt... voor een salarisverhoging voor de verpleegkundigen. In Zuid-Afrika zijn vanochtend twee Zwarten terechtgesteld. Het doodvonnis was uitgesproken in verband met de moord op twee Blanken in 1985. Ze werden veroordeeld omdat ze deel uitmaakten van een groep mensen... die bij de moord was betrokken. Een en ander is meegedeeld door het Comité Zuidelijk Afrika... Het heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gevraagd vergaande stappen tegen Zuid-Afrika te overwegen. Het ministerie zei vandaag de terechtstelling van de twee zwarten ernstig te betreuren. In de Sovjet-Republiek Georgië wordt gevreesd voor de dood van zeker 52 mensen als gevolg van overstromingen. Die zijn veroorzaakt door een aardverschuiving waardoor een dam werd opgeworpen in een rivier. Dit gebeurde in de bergen van het autonome gebied Adjaria. Er wordt onder meer een autobus vermist waarin twintig mensen zaten. Het weer. Wisselend bewolkt en een enkele bui. Minimumtemperatuur om het vriespunt. En vannacht mogelijk mistbanken. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Einde van dit aan Hey Hé, mam, leuk dat je komt. Maar je moest toch verhuizen? Erkende verhuizerskindje. Vakmensen. Prima materiaal, goed verzekerd en pakken goed uit ook. Dus ik hoef bijna niets te doen. Maar eh, heb je al koffie? Erkende verhuizers. Dat pakt altijd goed uit. Kijk in de Gouden Gids. Hey, snelle spits, kies voor voetbalschoenen quick. De trucke doos gaat open, het publiek gaat uit zijn bol. Je scoort een gave hat-trick, draait je tegenstander dol. Kwik, kwik, kwik, loop op quick, Het zit gegoten, het geeft een dik, Kwik. Stelt u zich eens voor dat één van de ouders wegvalt. Dan komt u ook voor heel veel praktische problemen te staan. Wie haalt bijvoorbeeld de kinderen van school? De man Vrouwpolis van Nationale Nederlanden biedt u in dat geval tenminste de nodige financiële armslag. Informeer bij uw verzekeringsadviseur. Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. Ruim drie minuten over elf is het geworden. Voor Session gaan we nu overschakelen naar Nick Vollebrecht's jazzcafé in Laren, Noord-Holland. Productie van Session, Dikte Winter. Uw presentator is Kees Grama. Goedenavond, hartelijk welkom bij onze 823ste uitzending die geheel gewijd is aan uh, muziek die sommige mensen omschrijven als Neo-Bob. En andere weer als post-bop. En een de derde categorie vindt het gewoon zwingende, eigentijdse muziek. Met een, uh, ja. Een beetje moderne inslag qua arrangementen. En ook zijn er mensen die zeggen: het lijkt op Art Blakey, maar hoe dan ook. Het is in die zin, eigentijdse Hollandse muziek. Het is allemaal Nederlandse muziek.